1 uur. Kirsten Klomp met het NOS voor haar ontsnapping. In een interview met NRC zegt hij dat een Duitse instituut... zijn dochter voor dat geld heeft bevrijd uit Irak. Laura Ha vertrok twee jaar geleden met haar man en kinderen... naar IS-bolwerk Raqqa in Syrië. En later naar de Iraakse stad Mosul. Vorig jaar zomer is ze ontsnapt en op Schiphol opgepakt. Ze zit nog steeds vast. Na een aardverschuiving op het Indonesische eiland Java worden tientallen mensen vermist. De aardverschuiving ontstond door zware regenval in het dorp Banaran in het oosten van het eiland. Een hulporganisatie zegt dat 27 mensen die aan het oogsten waren op een heuvel zijn begraven onder een modderstorm. Een legerofficier heeft het over 38 vermisten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wil de PVV ook in Rotterdam, Urk en de Twentse gemeente Enschede, Almelo en Twenterand meedoen. De PVV zit nu alleen in Almere en Den Haag in de gemeenteraad. In december zei partijleider Wilders dat de PVV in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten wil meedoen. Hij zei toen te koersen op 5 à 10 gemeenten per provincie. In een weiland bij Enschede is vanochtend een zwaargewonde man gevonden. Volgens de politie is hij in zijn auto overvallen, uit de auto gezet en zwaar mishandeld. De overvaller is er met de auto van het slachtoffer vandoor gegaan en is spoorloos, meldt RTV Oost. Het slachtoffer werd vanochtend vroeg gevonden door een voorbijganger. Die belde de politie. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft enkele buien. Ook af en toe zon. Het wordt een graad of 16. Morgen overwegend droog en meer zon bij opnieuw ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Ville tussen Knooppunt Raasdorp en Knooppunt Velzen. Vijf kilometer met ruim een half uur vertraging. Andere kant op vanuit Alkmaar bij Knoopend Rotterpolderplein 4. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege lekker.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 Maar nu eerst de Fortuna's, met Buona Fortuna. Buona Fortuna, zei in de Buona fortuna, Buona Fortuna, die zomerna. Buona Fortuna, de roze bloeiden. en geurde zwaar. De sterren gloedde. Ik wacht tot jou naar maar die belofte ja. maak je voor gaat me zo in jou Want als wij beiden samen weer zijn, dan is het leven net als een sprookje. Maar altijd vreugde is een zonnespijn. Wat een is ons duo is, om op te schieten. Zeg nu eens wie kan, van zo'n span, nou echt genieten. Ieder die ons ziet,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 En droeven is, duo is, om op te schieten Zeg nou eens pifan, nou van zo'n span zo spannen, Nou echt genieten Ieder die ons ziet, die ons dan ziet zegt op zijn bied om op te schieten Daarom gaan we in ons, ons eigen belang, maar naar de, de nood uitgang. Is maar, zelf belaag, maar, zelf draag, maar al te raar, maar al te vaak om op te, te schieten Zeg, hebt u ons vee, op uw tv, graag op uw TV. visite. Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan, dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, zo apparaat. het zo niet staat, staat, om op te, te schieten. Schieten. Schieten. schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. U hoort de muziek van Ronnie Tober, tezamen met Ronnie Baars, met de medley.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 En eveneens humorist. In het begin eh, ontwikkelde hij zich via de amateur en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adriaan van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. En u hoort hem nu met de hit uit 1936, zoals ik al zei. Auguste laat met Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje. ik weet er alles van.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 Mensen Een blij gezicht te zien Doet je het dan goed Vervul zo nu En laat leven. En daar komt het keren aan. Kun je aan anderen geven. En doe het wel eens van dan. Breng eens een zon.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 Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vlakke slaapt. Ja, mensen doe doen gewoon, we doen altijd het, het genoeg, voor Vooral wat ze van liefde praat. Na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik er doen? Om nog vandaag van jou te zijn.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 Je, je bent bang dat je een vader slaat. Ja, mensen doen gewoon, doen al gek genoeg voor de harten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 Van uw kleine man Mamie, ik breng u rozen Rozen van kleine Jan Als hij smiddags middags uit de school kwam Was zijn eerste gang naar Moen In zijn hand een bosje rozen Ging hij naar haar graf dan toe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 Alberti met Ga mee naar het strand. En daarvoor, muziek van de zon is met Hey Maria Bonita. En de volgende dame is geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. We hebben het over Maria Meri Servetbeek En u kent haar natuurlijk kortweg als de zangeres zonder naam. En uh, ja, de lang was zij het, uh, uh, het Nederlandse. het Nederlandse levensliedzong. het geen haar de bijnaam Koningin van het levenslied opleveren.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 Yes. zo fijn. Ik hou van Cliff. Ik hou van Elvis, maar het meest hou ik van jou. Ik romp van Cliff. Ik Cliff. Ik graag Elvis, maar het liefste zie ik jou. Ah, oh yeah. oh yeah. Ah, oh yeah. Ah. Oh yeah. ah, oh yeah. ah. Heb een Come here.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 Zuikerwerk heeft elke keer er zin Dus dan ben je altijd binnen uitgang Van de suikerwerkfabriek pabriek Want de snoepjes van Jamin Die pak je uit een beetje in Ja, ja Mandje open Oogjes dicht Aha. Al die fijne zoete dingen In een fleurig kleed gehuld Dat zijn pas versnaperingen Waarin echte heer van smult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 uit, daar zit die. Ja, de liefste meisjes van de suikerwerkfabriek. en dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus daar ik ga ik met de uitgang van de suikerwerkfabriek. anders de snoepjes van Jamir? Die pak je uit en put in. Humoristisch en toch leuk. <lacht>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 Als gij uw aandacht weet aan al die zoete meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Haal niet te dikwijls naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Want de snoepjes van Jamin, die onder het net gezin Daar zijn de meisjes en ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek En dat suikerwerk heeft elke heer van zin Van de snoepjes van zijn Die pak jij, die pak jij, die pak jij, dan pik je erin. De tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand voert.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 Ik ben hier nou toch met jou, laat me dan maar doen.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 hier nou toch met jou la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 Is eerst hier in 1935, Ronnie Tauber het verboden vruchten. Tot ziens! Een stewardess die past in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar tast, het dat een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel cola, pepermunt, karamel, ananas...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 Een behalve voor mij. We vruchten. We wonen vruchten. We wonen vruchten. Voor ieder maar niet voor mij. We gingen hand in hand, de samen, al gauw naar de burgerlijke stand. En op de praat beloofde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 We worden vruchten. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen.